Middernacht, zondag 9 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een bloedbad in de Amerikaanse staat Arizona... is het democratische congreslid Gabriel Giffords zwaar gewond geraakt. Verder zouden er vijf doden zijn, onder wie een federale rechter... en een assistente van Giffords. Behalve het congreslid zouden er nog twaalf gewonden zijn. De dader is een twintigjarige blanke man. En over zijn motief is nog niets bekend. Hij opende in Tusken het vuur tijdens een politieke bijeenkomst in de open lucht. En raakte democratische congreslid in haar hoofd. De opruimwerkzaamheden na de brand in Moerdijk kunnen nog een flinke tijd duren. Na een eerste schoonmaak moet de grond van de drie bedrijfsterreinen worden afgegraven. Volgens de brandweer kan dat één tot twee jaar in beslag nemen. Voorlopig komt er geen grootschalig onderzoek naar de gezondheid van de omwonenden van het industrieterrein. Het slachtoffer van het ongeluk van vanmiddag in Roermond met een brandweerwagen is een meisje van 17 dat op een fietspad reed. De brandweerwagen met sirene en zwaailicht botste op een auto. De voertuigen kwamen via het fietspad tegen een gevel tot stilstand. Het meisje overleed ter plaatse. Twee mensen op een scooter en de bestuurders van de auto en de brandweerwagen raakten lichtgewond. In de aanloop naar het referendum over de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan... verloopt ondanks enkele incidenten zonder veel geweld. Vanaf vandaag kunnen de inwoners van Zuid-Soedan stemmen over onafhankelijkheid. Het gebied wordt op 1 juli een nieuwe staat als de opkomst voldoende is... en als een meerderheid voorstemt. De regering in Algerije verlaagt de prijzen van basisvoedingsmiddelen... als suiker- en olijfolie... Het is een poging om een eind te maken aan de rellen. Op vier dagen gaan mensen de straat op uit onvrede over het dure voedsel en de hoge werkloosheid. Bij confrontaties met de Algerijnse oproerpolitie zijn zeker drie doden gevallen. Enkele honderden demonstranten raakten gewond. Het verheer alleen in Limburg kans om een bui. Overdag droog en vrij zonnig en een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, de overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede avond en u hoorde het net al in het oog op morgen. Ja, Ik heb een zeer speciale gast, want eigenlijk is hij altijd zondagavond op de radio, maar nu dus ook zaterdagnacht. Omdat het oog op morgen natuurlijk 35 jaar bestaat. Maar ook omdat ik onlangs in Suriname ben geweest voor het programma 3 op reis. En deze man is ongelooflijk vaak in Suriname geweest. Heeft er veel over geschreven en heeft er veel beleefd. En natuurlijk zal het ook gaan over poëzie. En misschien wel poëzie met een vleugje Huub van der Lubbe. Buiten is het 2 graden. Binnen hier in het College Hotel op kamer 108... zit niemand minder dan John Jansen van Galen. En ik klop bij hem aan. Ah, bijzonder goede avond. Ja, ja. <laughs> Dank u wel. Stem misschien een beetje uit, maar ben een beetje grieperig. U bent een beetje grieperig? Ja. Ja? Hoe, ja. hoe is het gekomen, de, de grieperigheid? Ja, ik ben, heb me van de week radeloos zoekend naar de bioscoop Smart Cinema... waar ik de film over Pim de la Parra wou zien... ben ik zo ontzaggelijk nat geregend... dat ik kort daarna uh, kou gevat bleek te hebben. Dus ja... We horen het waarschijnlijk ook onmiddellijk aan de stem natuurlijk. Tenminste, de trouwe ja, luisteraar. Ja. Ja. ja, de trouwe luisteraar. Um, u bent in 2010-70 geworden. Is dat ook direct een onderdeel van het ouder worden? Dat je goed op je gezondheid moet letten? Nou, dat, uit de voorgaande bleek dat ik niet niet doe. Maar het is, het is wel... Uh... We hadden het er pas nog over dat, je, dat ik me vroeger altijd een beetje erg gedaan. Mijn moeder was, ik was ontzettend op mijn moeder gesteld. Maar als die op visite kwam, dan moest er eerst een half uur, drie kwartier... moesten kennissen en vage kennissen behandeld worden... die allemaal nare ziektes hadden. En als we elkaar onszelf nu horen praten met vrienden... gaat dat ook in onze eigen conversatie steeds meer... een, uh, een groot deel van, je, van wat je bespreekt in beslag nemen. Vindt u dat mensen vervelend? Die kanker hebben, mensen die... Nou ja... Het is uh, onvermijdelijk, het komt, het komt op jou. Maar ik vind wel, af en toe zeggen we... nou gaan we net zo praten als mijn moeder toen... en toen vonden we dat zo vervelend. Dus is, ik mag er met u eigenlijk ook houd niet over praten. Het houdt je natuurlijk onbewust erg bezig. Ja. Wat? Ik mag er met u dus eigenlijk niet over praten. Jawel. Oh. Heeft u zelf last? Bent u zelf in goede conditie? Ja, maar ik heb pas een week in het ziekenhuis gelegen. En ik merk dat iedereen die me daarna vraagt, die kan een lang verhaal krijgen. En dan denk ik ook vaak halverwege. Misschien heb je mensen alleen maar gevraagd: uh, hoe gaat het met je? In de hoop het antwoord goed te krijgen. Maar ik heb dus zelf ook die behoefte om dat verhaal te vertellen van dat ziekenhuis. Nou, ik steek ben van ben. wal. Nou, Nee, is, was het, maar was het een ernstige kwaal? Of? Nee, het was, een, het was een heel onvergoed. Ik kwam voor een standaardonderzoek een, een standaard bij een radioloog. En een, een, drie kwartier later lag ik in het ziekenhuis op een bank bij een specialist die ook zei: We gaan nu direct, we gaan direct een ingreep doen en u blijft hier ook logeren, <laughs> zoals hij zelf noemde. En toen, ik had nog nooit van mijn leven in die 70 jaar in het ziekenhuis gelegen. Maar toen heb ik dus een week in het ziekenhuis gelegen. Nou, dat is best een impact dan. Als je, ja. nooit, als je altijd gezond bent geweest en plotseling mag je logeren in het ziekenhuis. Dat is weer minder een impact dan het ziekenhuis in mijn eigen straat is. Dus het uitzicht uit die kamer in het ziekenhuis... is globaal hetzelfde als uit mijn eigen slaapkamer. Mag ook ik vragen waar u bent uh, geopereerd? Van de volle ja. Dat wil ik ook wel zeggen. Dat was een urineretentie. retentie Twee liter uh, vocht had zich opgehoopt in mijn blaas. En dat, daar, daar waren zelfs mijn darmen helemaal van in de war geraakt. Zo, zo ernstig was dat. Of zo... Zoveel impact had dat, laat ik zo zeggen. Maar nu is mijn alles weer... En de conditie was heel erg achteruit gegaan. En als bij toverslag met het uh, oplossen daarvan waren alle kwalen verdwenen. Waar ik al twee jaar mee topde. Dus ik ben uh, dus nu kan u... een heel opgewekt mens. Dus nu kan u weer mooie wandelingen ja. maken. Die u altijd ja, beschrijft in ik, het parool. Dat ben ik wel blijven doen. Maar ik denk achteraf de laatste tijd meer op wilskracht dan op conditie. Want ja. Uh, ja, mensen zeggen wel eens: ben, ben je weer de oude? Nou, ik ben tien keer zo goed als de oude zich voelde <laughs> voor, voordat ik naar het ziekenhuis ging. Bevalt het ouder worden? Nee, niet in alle opzichten. Ik, heb, ik, ik zit nergens echt mee te tobben. Maar je merkt: uh, ik, ik merk goed dat je meer, uh, meer slaap nodig hebt. Ik. Uh, ik ja, raak overdag wel eens slaperig. Dat vind ik heel raar. Om een uur of drie. Een uur of drie is een vertaaltijdstip. Een vertaaltijdstip. En ik ga veel vroeger naar bed dan vroeger. Dus uh, ja, in dat opzicht. Uh, hier, hier, vanzelf, langzamerhand, geleidelijk, wordt je, word je spanwijdte een beetje minder. Je kunt toch, je merkt toch dat je vanzelf minder kunt. Je hebt alsof die wandelingen. En dan kijk je in vroegere boekjes. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Dan liepen we soms op een dag. 35 kilometer. En nu vinden we, nou, 22 al een knappe afstand. Ik bedoel, het is geleidelijk, ik gegaan. Ik ver, hoor. Het is geleidelijk gegaan door de jaren heen. En ik loop, loop hard. Ik heb een keer met minister Pronk, die, die Jan Pronk, toen minister... maar ook later als je het blijft doen, die is een echte Calvinist... en die loopt dus ook hard en die houdt bij op een bloknootje... dat had hij in zijn bureau liggen, de tijden... Ik heb tien kilometer gelopen en zo lang erover gedaan. En die zei tegen mij, dat kun je beter niet doen... want het is een verslaggeving van je achteruitgang. Ik bedoel, ik, ik, ik heb nog meegedaan dit jaar aan de, aan de Van Dam tot Damloop... maar dat doe ik dus wel een minuut of... Acht, langer over dan een jaar of maar vier, Maar mag het? Geleden. U bent zeventig. Ja, dat mag En u ja, van vraagt... dan tot dan lopen. Jij vraagt, merk je ja. het. Ja. Maar... Dus je merkt het heel geleidelijk. En, Allerlei en, dingen gaan... Maar dat is lichamelijk, maar merkt u het ook al aan de geest? Want u hebt een scherpe geest. U heeft altijd veel geschreven, veel gedaan, veel geïnterviewd, veel geweten. Nou, de geest, dat zei ze van de week nog bij dat slotdebat van, van het oog... Uh... We hebben dus zo'n 35-jarig bestaan van het met het oog op morgen gevierd... met een gesprek tussen alle presentatoren. Het was afgelopen woensdag, ja. Afgelopen woensdag. En daar merk je dat je meer dan de anderen... en dat komt waarschijnlijk door de leeftijd... Uh, haast alles gaat relativeren. Dat je je over weinig ontzettend... Opwind. En dat komt natuurlijk ook, omdat je heel veel dingen die gebeuren, die heb je 30 jaar geleden ook al zien gebeuren. En je weet hoe dat afgelopen is, of dat het toen de soep nooit zo heet gegeten is. Als on onvankelijk leek dat hij opgediend zou worden. En dus ja, dat merk je wel. Dat je minder. Ik heb minder opwinding en. en, en, en Kwaadheid en verontwaardiging bij het kennis nemen van het nieuws. Maar is dat dan een zegen, die relativering? Of is dat juist van, goh, vroeger kon ik me daar nog wel over opwinden en waar is dat, nee, dat, dat vonkje? Dat vind ik een zegen, want het, het klopt ook dat de tijd is, naarmate de, de tijd verstrijkt gaan, veel problemen worden minder urgent of uh, verdwijnen weer. Ik bedoel, dit heeft ook iets van. Een schoonzoosje milde, je leek in dat programma wel de oude wijze man. Hè? Dat vind ik niet zo erg eigenlijk. En vertelt u dat ook aan uw mede-presentatoren uh, uh, van het Oog? Er zitten nog een paar jonge mensen tussen, zoals uh, Thijs van der Brink. Ja. Zegt u dan ook van, nou, rustig maar. Want naarmate je ouder wordt, leer je beter relativeren. Neem dat van mij aan. Ja, dat zeg ik wel eens. Want dat is inderdaad nogal een opgewonden standje. <laughs> en dat is dus, ja, dat bleek ook wel weer in dat debat. Wat? Dat bleek ook wel ja, weer in dat debat. Ja, dat bleek ook wel weer, ja. Ja. Maar... Me, dat is dus een, een, misschien een misverstand, als ik het zo mag zeggen. Die presentatoren van het Oog... die ontmoeten elkaar dus één keer in het jaar op het strand in Hermuiden. Dan hebben we de Oogdag. Dat is ook het vervelende van het programma. Ik bedoel, je ontmoet redacteuren die dat voorbereiden. Maar omdat we allemaal een aparte dag hebben... komen we alleen op die dag in Hilversum. En nu is er een jubileum dan ontmoet je elkaar nog een keer. Maar er is heel weinig onderling contact tussen die presentatoren. Dus ik kan dat wel tegen Thijs zeggen, maar hooguit twee keer per jaar. Ik hoop dat hij luistert nu. Um, in ieder geval, het oog bestaat 35 jaar. Dat is ongelooflijk lang. Ja. Maar u bent twee keer 35, 70 jaar. Dat ja. is ook wat. Ja. Um, uh. Maar laten we even teruggaan naar ja, het oog op morgen. 35 jaar het oog op morgen. Wat is de kracht van het programma? Nou, de kracht is denk ik raar genoeg dat de vorm eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven. Dat is een beetje, de mens is conservatief. Men weet wat men gaat krijgen. Het zit een hele vormvaste en in, in gietijzer gegoten vorm. Altijd dezelfde rubrieken, kleine veranderingen. Is dat goed? Want ik hoorde ook tijdens dat debat afgelopen woensdag dus... dat de gemiddelde leeftijd van de luisteraar dus weer was opgeschoven... van volgens mij 55 naar 61. Ja, ja dat is... De... Toen ik bij het oog kwam werken, zei Henk van Horen... die toen de chef was, die zei dat dat zorgelijk was. We hadden heel veel luisteraars, maar ze waren gemiddeld 55. En als dat zo bleef, dan was het hele programma... dus over 25 jaar uitgestorven. En dat is dus niet gebleken. Het is daarna wel ingezakt en weer opgeleefd. En dan zijn de mensen opnieuw rond de 60. En daaruit kun je afleiden, denk ik alleen maar. Anders kan je de statistisch niet verklaren... dat mensen, naarmate ze ouder worden, weer meer naar de radio gaan luisteren. Dus ik, we hebben... We hebben iets minder luisteraars dan toen ik er uh, begon. Dat ook komt omdat er meer concurrentie is van, van programma's als Pauw en Witteman. Uh, vroeger waren daar van dorp. Dat bestond helemaal niet in de jaren te, toen ik begon 20 jaar geleden. Uh, dus dat is iets achteruit gegaan, maar toch minim eigenlijk. We hebben 10% minder luisteraars dan de jaar geleden. Dus we hebben een, een, een strak format dat al uh, 35 jaar bestaat. Wat is nog meer? Terwijl de inhoud wel verandert. Kijk, dat vind ik een sterke. De vorm is hetzelfde, men weet wat men krijgt. Maar de inhoud is A. Uh, uh, vind ik veel alerter. Veel minder uh, agendajournalistiek, veel minder wat de instituties in Nederland de leidinggevende uitmaken: dat het nieuws is, dat gaan wij volgen. En het is meer dan vroeger, daar wordt ook de nadruk op gelegd, uh, persoonlijk geworden. De presentatoren leggen een groter stempel, vind ik, op het programma dan ze uh, toen deden. Dat, daar wordt ook prijs op gesteld. Dus elke avond een andere presentator, maar daardoor ook elke avond inhoudelijk en qua toon een ander programma. Terwijl het qua vorm inderdaad al 35 jaar hetzelfde is. En ik denk dat dat op prijs gesteld wordt, die combinatie van vormvastheid en de persoonlijke uh, touch... Mag u op de redactie komen en zeggen: Van nou, ik wil graag dit onderwerp behandelen. en zit dat dan s'avonds in de uitzending? Ja, of is de redactie dat doe ik toch vaak, maar wel een dag eerder? Dat lijkt me altijd beter. En. Ja, ik bel ook altijd minstens een dag eerder... om te voorkomen dat er onderwerpen in zitten waar je... Want je, dat weet jij ook. Als, als je geen affiniteit hebt met een onderwerp, wordt het niks. En dat geldt in, voor mij in het algemeen met medisch-technische onderwerpen. Als iemand mij... Dat, ha, dat botst op straks. Maar als iemand mij gaat vertellen wat kwalen of operatie of longkwesties... dan kan ik een half uur later al niet meer vertellen welke kwaal die nou precies had. Dat komt nog door uw moeder. Dat zit er <laughs> ja. natuurlijk nog in. He. Dus dat klapt een beetje dicht. Dus je kunt... Inderdaad, je kunt uh, het is een erg door de redactie gestuurd programma. En als je niks doet, dan is het al klaar uh, als, je, uh, als je aankomt. Maar je kunt er behoorlijk invloed op uitoefenen... door uh, aan, te, aan te geven van er zit dan een boek aan te komen. Dat vind ik ontzettend interessant. Of dus die schrijver is in Nederland en die wil ik graag in de uitzending hebben. Dat gebeurt dan allemaal wel. U zit er al meer dan twintig jaar. Dus al meer dan twintig jaar hoort u deze prachtige, belangrijke...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 Uiten is het vier graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Daar zit u dan in die studio met die ja. koptelefoon op... en dan hoort u dit. Wat gebeurt er dan met u? Nou, dan... Uh, in die studio heb ik altijd het, het, het licht gedempt. Dat vind ik ook bij radio horen. Radio is intiem. En wat er dan gebeurt is dat je dat... Uh, dat, dat je moet beginnen met een... Uh, wat een voorganger van mij noemde een kwinkslag... En, uh, Puntige opmerking. En ik weet van alle presentatoren dat ze daar altijd ontzettend tegenaan zitten te hikken. En we hebben ook wel eens cabaretjes van Muiswinkel op bezoek gehad. die dan uitleggen dat we dat allemaal net verkeerd doen. Het is het net niet. Dus het moet beginnen met een persoonlijk statement. En ik eh, ben op een gegeven moment maar. Eh, omdat ik. Ja, het zijn toch vaak. voor de helft zijn het eh, rake opmerkingen. of goede grappen. En voor de andere helft is het mislukt. Dus uh, daarom ben ik in armoede om een gegeven moment gaan vertellen... wat ik die dag uh, op de wandeling had gezien. Of, wij lopen dus morgens vaak hard op zondag in het twisken. En wat je daar aan, aan vogels, zonsopgang en zo... Het gekke is, dat wordt veel meer op prijs gesteld... dan een, dan een grap over Balkenende. Sterker nog, als je, het, als je het niet doet, dan wordt er wel eens gebeld... van waarom de, de, de, al die uh, trouwe luisteraars die woensdagavond op zoek waren... de oude, oude trouwe luisteraars mochten komen. Die beginnen dan over die mooie openingen... waarbij u vertelt van die zonsopgang boven het Twisken. Zoals op de redactie wel eens zeggen, nou niet meer over het Twisken. Het Twisken is prachtig, kan ik zeggen, natuurgebied ten noorden van Amsterdam. En uh, ja, dat, ik, ik, dat is... Maar je zit dan meteen... In, in, in die intieme sfeer van dat, van dat programma. En uh, ik vind het altijd wel um, ja, na twintig jaar nog spannend... of je het allemaal gaat, gaat redden. In is die uur. spanning er nog dan? Ja, die is. Dat kan ik wel bekennen. Die is minder dan vroeger. En je voelt je ook vrijer. Ik heb een tijd lang, toen ik begon in dat programma, gedacht... ik kwam van de VPRO en daar was uh, niks te gek, zou ik maar zeggen. Het kon niet gekker. Er was, wat je bedacht, en, stilte laten vallen op de ra alles goed. En rare grappen, lang iets voorlezen wat uh, helemaal niet toe deed. En toen dacht ik, ja, maar nou ben ik bij de officiële radio, de NOS. Dat is het echte, echte nieuws. De koninklijke en in begin, NOS. In het begin, na een paar jaar... Ja, de koninklijke NOS. En, na een paar jaar zei ze ook tegen mij dat ik het wel eens wat uh, persoonlijker mocht maken. En ik ben tussen dus in de loop van de tijd wel veel vrijer gaan voelen... om het je op, op je eigen manier uh, ja, aan te pakken en in te vullen. Maar... Ik heb twee jaar geleden mocht ik een paar keer uh, invalpresentator zijn ja. bij het oog. En toen kregen we ook die tune. En dan hoor je inderdaad op de koptelefoon, uh, buiten is het vier graden, binnen zit Patrick Lodiers. Nou, ik, ik kreeg bijna kippenvel. Uh, al mijn rughaar ging overeind staan. Het is zo'n ja, ja. Zo impact. He, heeft u dat niet meer? Nee. Dat heb ik natuurlijk. Dat zou ook eigenlijk wel bovenmenselijk zijn. Dat je ja. na twintig jaar. Maar komt er dan eelt op de presentatie? Keer, keer in het jaar wat? Komt er eelt op de presentatie? Ja, er komt eerder de presentatie en je moet uitkijken voor uh, routine en gemakzucht. Daar staat tegenover dat je dus veel minder gauw in paniek raakt als er, uh, als er een gast niet is of een plaat wegvalt of wat dan ook. Dus het, het, het, het heeft twee kanten. Hè? Dat, die, dat, dat je het gemakkelijker opvat, betekent ook dat je vrijer omgaat met, met kleine calamiteiten die zich uh, vaak in uitzendingen voordoen. Uh, en... Die, die... Luistert u zelf ook veel? Ik luister, uh, ik ben... Ik uh, uh, zou je niet zeggen nu ik hier zit. Maar ik ben een vroeg naar bed gaande. Dus ik luister alleen... Uh, S'morgens vroeg, uh, terug. Uh, nee, nee, ik luister... Ik, ik haal de opening wel eens. Want ik ben toch altijd benieuwd wat mensen daarvan gemaakt hebben. Dus ik haal, hoor het begin om 11 uur wel eens. Maar ik haal zelden een hele uitzending tot het eind. Wie is uw favoriete presentator? Eh... Uh, mijn eh, favoriete presentator is Stefan Sanders. Ja, die, eh. Maar wij hebben natuurlijk allebei een soort gelijk programma. De anderen hebben een programma dat veel meer, dat zul je merken in de, in de week is. Zaterdag en zondag wordt er altijd geklaagd: er is geen nieuws. En dat vind ik nou juist zo verfrissend. Omdat er geen nieuws is, kunnen we ons veel meer eh, veroorloven onderwerpen aan de orde te stellen die. Ja, men noemt dat dan deftig van een latente actualiteit zijn. Die wel spelen, maar niet waar vandaag een congres of een, of een, of een uh, conferentie over is geweest. Dus je hebt vrijdag en uh, zaterdag en zondag iets meer, iets meer speelruimte. En je hebt ook nooit, uh, dat komt mij ook aangenaam voor Den Haag vandaag, geen politiek nieuws. Daarom ben ik, dat is mijn reden geweest om op zondag te willen. In de week krijg je dan vaak zo'n klaargemonteerd blokje van acht minuten. Nou, ik wil een uitzending van een uur en niet een hap eruit van acht minuten... waarin iemand een politicus in Den Haag gaat interviewen... en dan weer zegt terug naar de studio in Hilversum. Maar wat, wat, wat, wat is uw passie voor radio maken? Ja, ik ben, in, uh, tjiet, ik ben in 68 bij toeval bij de radio terechtgekomen. Ik had er al eerder gesolliciteerd en was afgewezen bij de VPRO... Om vanwege mijn zachte G, moet je nagaan... Een paar jaar later waren ze dol op Jan Lemfring... omdat hij stotterde. En ik, ik heb het altijd... Twee dingen, nou wat ik zei, die, die intimiteit, het, het gesprek met iemand, en wij prijzen ons gelukkig... dat al die mensen nog eh, bijna naar het oog willen komen als gasten... die persoonlijk tegenover je zitten. Dat maakt elk gesprek beter. In de sfeer van de studio, waar je iemand in de ogen kunt kijken... zonder dat er de poespas en de logistiek... en het gedoe van, van, van televisieprogramma's... Eh, het is veel rechtstreeks. Nou ja, zoals wij nu zitten, <laughs> zitten te praten. Alsof je gewoon met iemand in een café zit. Dus dat is... Eh, en, en ja, ik, ben altijd, ik heb ook een tijd... Eh, twee jaren aan een, een televisieprogramma gewerkt, maar ik vind de, de, de sfeer de weinig, uh, veel minder concurrerende onderlinge sfeer in een redactie. Ik vind de, in de redacties van het oog heb ik altijd een, uh, een warm bad gevonden. Lange tijd bestonden die bijna geheel uit vrouwen. Dat is niet meer zo. En het waren, was altijd het werd heel goed voorbereid, je werd altijd heel goed begeleid en het waren altijd ontzettend aardige mensen. En ik heb bij de televisie veel meer haat uh, en nijd. Uh, in die twee jaar mee meegemaakt. Um, en handjesgedrag. Waar moet een goed radioprogramma voldoen? Nou, het moet je... Ja, het moet je... Moet je, moet je... Meeslepen. Je moet het idee hebben dat je erbij bent. Dat je eigenlijk wel uh, aan het gesprek zou willen deelnemen. Dat vind ik een beleid. Dat je, dat je niet wordt buitengesloten van, in een gesprek... waarvan je denkt van ik begrijp niet helemaal... of die mensen hebben iets met elkaar waar, wat mij niet deelt. Je moet er, als, als luisteraar denk ik, nou ja, dat hoor ik ook vaak in dat. Uh, in in de Trost Nieuws Show is het vaak zo dat ik haast denk... als ik dan luister, van, ik zou hem uh, wel even met het gesprek willen bemoeien. Ik denk dat dat ideale uh, radio is. De luisteraar is uh, deelgenoot. Nou ja, en sfeer is belangrijk. Nou, uh, Sfeer heeft te maken met uh, iets te drinken hier op deze mooie hotelkamer. Dus ik ga zo meteen even de roomservice bellen. Maar de muziek is natuurlijk ook altijd belangrijk bij het oog op morgen. Ja. Maar ook in dit programma, want... U heeft voor mij een plaat uitgekozen. Ik ja. heb straks ook een plaat voor u uitgekozen. Wat heeft u uitgekozen? Ik heb uitgekozen Los Lobos, La Pistola y El Corazon. En dat wou ik opdragen aan onze vroegere uh, uh, muziekredacteur... Uh, Herman van der Velden, met die snor. Want vroeger hadden we een eigen muziekredacteur... en die zocht de muziek dus ook heel persoonlijk uit... op de smaak van de redacteur. En dat was dus bij mij veil. Los Lobos... Uh, veel vlak voor eh, Cubaanse muziek. Dus eh, voor Helman van der Velden, nu Los Lobos. Se están secando con mi pistola mi corazón y aquí siempre paso la vida con la pistola. Wij uh, zitten heerlijk naar deze prachtige Tex-Mex-muziek van Los Lobos te luisteren. Ja. En uh, hij vliegt er helemaal uit. Ja. Wat zonde. Ja. Wat... <klui> Ik merk nog een beetje wat van de griep. Ja. Um, ik, ik, en ik wou met u eigenlijk nog uh, iets, iets verder zuidelijker uh, dan het uh, Tex-Mex-gedeelte uh, ja. van Los Lobos. Namelijk, um, ik ben voor drie uh, op reis, wat volgens mij zondag over een week uh, wordt uitgezonden. naar Suriname geweest. Ja. En ik heb mij voorbereid uh, door ook uh, onder meer. Uh, een boek van u te lezen, De, Kap de Kapotte Plantage, een Hollander in Suriname. Ja. Want u bent voor het eerst in 1970 volgens mij naar Suriname gegaan... en volgens mij ondertussen al 25 tot 30 keer geweest. Ik denk uh, 22 keer, hoe oh, precies zijn. En, uh, in ieder geval, toen u er in 1970 uh, kwam, was het liefde op het eerste gezicht? Ja, ik ken heel veel mensen die... De, ik ken eigenlijk twee categorieën mensen. Mensen zeggen, ik wil nooit meer terug, en mensen die zijn verkocht. Ik en ik hoorde tot de twee. eerste... <laughs> U wilde nooit meer terug? Nee, ik hoorde tot de groep van, van meteen verknocht. Ik ook. Ja. Ja. En waarom meteen verknocht? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik, uh, ja, ik vind het er uh, prachtig uitzien. De, de, de weelderigheid. Maar ook een beetje de, de zoele sfeer. Vooral van de vroege ochtend en, en, en de schemering. Maar misschien toch vooral de, ja, de ontzettende hartelijkheid... openheid, uh, geestigheid... Van de mensen. En natuurlijk is er een soort van, van rapport wat je hebt met dat land. omdat het van ons is geweest. En dat uit zo alles duidelijk blijkt. Hè? Uit het feit dat de mensen Nederlands spreken. Er zijn geen andere tropische landen waar je zo makkelijk met, met de mensen uh, kunt praten. En in de architectuur zie je dat terug. Dus dat die verknochtheid van veel Nederlanders, nu ook nog, die, die daar ook allemaal hulpprojecten uh, runnen, die is natuurlijk ook te verklaren uit, uit onze geschiedenis. En dat is een beetje raar, want toen ik er voor het eerst kwam... Toen hadden we, en toen we er nog invloed hadden... toen waren er ontzettend weinig Nederlanders die iets met Suriname hadden. Dat is eigenlijk pas gekomen, een paradox, nadat het land onafhankelijk was. En in de ellende is geraakt en toen is die grote belangstelling in Nederland uh, op gang gekomen. U heeft natuurlijk in al die jaren wel uh, mooie, maar ook moeilijke tijden meegemaakt met Suriname. Namelijk in 1975 de onafhankelijkheid, de staatsgreep van Boutersen, de decembermoorden in 1982... Ja. de achteruitgang, weer een beetje opkrabbelen, weer de teruggang... Uh, de oorlog met uh, Ronnie Brunswijk. M maakt zo'n band dat u heeft met Suriname, maakt dat het intenser of juist moeilijker? Ja, dat maakt het aan de ene kant intenser. Je weet wat er allemaal is gebeurd... En... Je weet ook dat mensen daar eh, vooral over die decembermoorden... heel moeilijk praten, omdat vaak ja, eh, slachtoffers van die moorden... Die zijn inmiddels, eh, de kinderen daarvan zijn inmiddels getrouwd met de kinderen van daders. En dat, dat maakt het ook dat zo verweven in zo'n kleine samenleving... dat ze daar niet gemakkelijk over praten. Aan de andere kant, door al die gebeurtenissen... en dat, dat maakt de band weer iets minder hecht... zijn altijd mensen vandaar eh, gevlucht naar Nederland. Dus op een gegeven moment dacht ik... van. Al mijn contacten. Er wonen veel meer Surinaamse contacten inmiddels in Nederland dan daar. Als je daar kwam, dan waren er weer. Weet ik. ik kende natuurlijk uh, Prem Raddekishoen, die is ook gevlucht toen in de, na de decembermoorden. En ik kende Harold Akswijk. En er zijn heel veel mensen. Ja, als je dan weer terugkwam, waren ze ook al naar Nederland gegaan. Dat is trouwens natuurlijk ook de, de, de tragiek van dat land, dat een derde. En niet niet de minste een derde, maar vaak de meest initiatiefrijke... energieke, intellectuele deel, uh, naar Nederland is vertrokken. Wat ja. dat land natuurlijk toch een, heeft verlamd. Ja. Maar dat is natuurlijk het verhaal van de meeste derde wereldlanden. Wacht even, want er wordt op de deur geklopt. Ah. Ik denk dat er de roomservice ja. is. U had een biertje besteld. Ik ja. ben bang dat het geen Parbo-bier is geworden... wat ze daar in Suriname ja. altijd drinken. Bijzonder goede avond. Goede avond. Welkom. Dat is op reisbasis, hè, Parabo. -par dat maakt het ook zo uh, fris. Ja, ik heb hier drie ja. biertjes. Dus, uh, twee voor ons en één voor de technicus, dank u wel. Alsjeblieft, ja. en dan laat ik die daar. Ja. ja. Nou, proost. proost. Op Suriname. Ja. Ja. Maar begrijpt u Suriname? Nou, toen dit boek uit was, Kapotte Plantage, en dat was de grootste. Lof die ik kon krijgen. Er was een familie. ik altijd gewoon. Een man die had bij de Waterleiding gewerkt, maar die had ik leren kennen. En dat is een prettig: gewoon, en niet politici, maar een, een, een, een gewone familie. Zij in het onderwijs gewerkt, hij bij de Waterleiding. En die hebben het boek gelezen en volgens hun dochter had hij daarna gezegd. Wat kent hij ons goed? Nou, dat, ik, je kan erover schrijven wat je wil, maar dat vond ik toch het mooiste wat er gezegd is. Ik weet het niet of het zo is. En of ik daarmee nou het hele land ook begrijp. Maar ik vond dat wel een soort lof dat ik uh, me ja, toch behoorlijk in die mensen blijkbaar had verdiept. Maar begrijpt u dan bijvoorbeeld dat ze een half jaar geleden weer voor Bouters hebben gekozen als zijnde hun president? Nou, daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Ik begrijp ik, ik, eerlijk gezegd heb ik, dat, uh, heb ik dat wel verwacht. Er is, er, er is een. Uh, ja, een sfeer na elke verkiezing van, van verwachtingen die niet worden ingelost. Uh, die vorige regering had het heel goed gedaan, maar liet dat nooit blijken. Je moet in Suriname natuurlijk, zoals Bouten zei, outgoing zijn... naar de mensen, grappen maken en uh, uh, wilderige, welsprekende toespraken houden. Dat deed die Venetiaan helemaal niet, die sloot zich op. Dat heel ons Surinaamse had maar ja, heel lang te vergaderen... en de problemen voor zich uit te schuiven. En ja, dat ongeduld... Wat ik nooit echt heb begrepen, aan de, als ik het moest zeggen... is dat mensen, hele goede mensen kende ik... die in die partij van Bouten zitten en die eh, ook goede plannen hadden. En als je dan zei, ja, maar die partijleider van jullie... ja, dat, was, dat moest ik toch niet zo zwaar opvatten. Terwijl, de man is de partijleider, is de president. Dus die schizofrenie die erin zit van, van mensen die lid worden van die partij... Om, om die oude etnische tegenstellingen in het land te overwinnen... en eh, dat het land dus wat minder op Nederland gericht moet zijn, allemaal prima... En die nemen dan Boutussen voor lief. Is het een heilige is... voor hun? Ja, die indruk krijg ik niet eens. Van, uh, ze waren altijd ontzettend geïrriteerd dat wij steeds over die Boutussen begonnen. En lang, het is nu door dat proces is weer op gang gekomen. Maar lang was het ook zo dat hier in Nederland Boutussen. Er moet iets zijn van. van ja, van die, in die easygoing sfeer die veel uh, Surinamers hebben, vooral de Creolen dat je zegt, nou ja, uh, oude koeien uit de sloot... en dat is nou vijf jaar geleden en we hebben jullie het allemaal over. Waarbij komt natuurlijk dat het in, door de gevoeligheid in die samenleving... in het onderwijs nooit aan de orde is geweest. Dus er is nu een hele grote generatie die ook op buiten stemt... die eigenlijk nauwelijks weet wat dat zijn, decembermoorden... en de nee. terreur en Binnenlandse oorlog. Ik was er en ik sprak ook met veel jongeren... Ja. En uh, inderdaad, en, uh, die hadden dat ook van deze dat zijn oude koeien. En ja, we hebben een sterke leider nodig om ons ja. te verdedigen richting de rest van de wereld. Dus daarmee uh, stemden zij ook allemaal op Boutersen. Um, maar voelt u zichzelf ook een beetje Surinamer? Of sterker nog, zou u een goede Surinamer zijn? Nou, dat weet ik niet. Ik ben een hele tijd voorzitter geweest van een debatenglub in, in Zuidoost. Dat was slopend. Want dat, uh, ze hadden bedacht, die, de voorzitter moeten... Dat hebben ze natuurlijk vaak. Je hebt Hindustanen, Creole en allemaal tegenstellingen. Dus als voorzitter namen ze dan een neutrale blanke. En ik vond het wel leuk dat ik in dat Surinaamse gezelschap... zo uh, uh, aanzien genootkennend dat ik voorzitter was. Maar ik had toch niet... Ik kom me niet de, de waanzinnige opwinding over detailkwesties die daar. en waar men elkaar verrot scholt om vervolgens weer een pilsje samen te gaan drinken. En wat ik het ergste vond, was dat op een gegeven moment. je ja, had het wind van Weidenbos. president Weidenbos voor Venetianen. En dat vond iedereen in zo'n zo club van Surinamers hier een gruwelijke man. En dat zaten ze dus ook week in week uit te zeggen. Totdat iemand erin geslaagd was om Weidenbos daar te gast te krijgen in die club. En toen was er toch opeens een docile sfeer. En zelfs Prem Radakishun, die we toch kennen als een brutale... die heeft een, vraag, een kritische vraag gesteld. Maar die kritische vraag was zo omvloers... dat je wel goed moest luisteren om te weten dat het een kritische vraag was. En dat, dat soort ja, autoriteitsgevoeligheid, wat daar toch wel sterk is. Je zult, als journalist kan je er niet werken, want je wordt niet geacht... Eh, iemand die een vraag aan het beantwoorden is... om die na enige tijd eens te onderbreken. Nou ja, in die, dat opzicht worden wij Nederlanders natuurlijk nooit Suriname. Ik heb vorig jaar ook drie maanden in de Belmen gewoond. En wat u beschrijft over die. die, die... Enorme passie die daar is. Weet je ook, kwaad worden. Ja. Van nul van naar tien seconden kunnen ze enorm. En daarna inderdaad ook weer direct heel vrolijk. En elkaar al lachen en een biertje drinken. Ik, het is, het is ik was prachtig. de hele zaterdag, het was altijd op vrijdag, ik was de hele zaterdag uitgeput. Ja. En ik had drie, vier uur lang geprobeerd dat in goede banen te leiden. Er was geen begin aan. Ja, de eerste week dat ik in de Belmen woonde, dacht ik ook bij mezelf... waar ben ik nou zo moe van? Maar het gaat allemaal ja, met zo'n emotie, met een heftigheid. Met een heftigheid. Ja. En ja. Dat, is gewoon, ja, dat is gewoon echt wennen. Ja. Maar zou u een goede Surinamer zijn? Nee, dat denk ik niet. Want ik ben te Calvinistisch. Ik wil voortdurend iets doen en de dag nuttig besteden. Dat easygoing waar ik het over had van, uh, van uh, no spang. Hè, de, alles kan morgen ook nog. Dat heb ik helemaal niet. Dat heb ik nooit gekregen. En, en Nu zou ik gepensioneerd moeten zijn, maar dan heb ik het nog helemaal niet. Dus dat... Uh, ik, en dat maakt het werken daar ook wel moeilijk. Je wilt in drie, vier weken ontzaglijk veel mensen spreken en veel doen. Terwijl die mensen ten dele iets hebben van... Uh, nou ja, uh. kijk, je moest altijd als je er net kwam en je bleef vier weken... en je belde mensen, dan moest je niet zeggen ik blijf vier weken. Want dan dachten we, nou ja, dan kan aan het eind van die vierde week... <lacht> kunnen we die man wel spreken. <lacht> <lacht> maar en heeft u dat in al die jaren ook niet geleerd? Vanaf 1970 om iets meer relaxter te zijn, iets plan, plan. Nou, aan. Maar, ja, maar ook de andere kant heeft wat geleerd. Want juist door die Bouterse jaren, toen het toch niet zo makkelijk meer was... om eh, overal met de pet naar te gooien en te zien hoe het af zou lopen... was ik op een gegeven moment heel erg verbaasd... dat driekwart van de mensen met wie ik een afspraak had ook op tijd verscheen. Dus in, in die zin is de sfeer in Suriname ook wel wat, geloof ik, wel wat zakelijker geworden. Hoe ziet u de toekomst van het land? Nou, de toekomst zou goed kunnen zijn als ze eindelijk maar... En dat hadden met Nederlanders eigenlijk al moeten doen. als nou, ze eindelijk al... Uh, kijk, er zijn al romantische ideeën van ze moeten het hebben van de, van de, van de vruchtbare grond. En, en de, de agrarische sector, dat is allemaal niks. Ze zijn ontzettend rijk aan uh, grondstoffen. Hè, dus die bauxiet. Maar, ja, dat is uitbesteed aan Amerikanen. Het goud, uh, dat wordt uh, weggesmokkeld uh, door uh, illegale uh, winnaars van goud. Maar je kunt natuurlijk, als je in een aantal Afrikaanse landen... Nou, Botswana is beste voorbeeld, dan krijgt ze 50% uit de diamantwinning. En, maar goud, het is nu voor het eerst dat er een contract in Suriname is gesloten... dat, ze, dat de staat 5% van het goud krijgt. Dat is helemaal niks. In het buurland kwam is het 25 procent. Dus als ze het daar eens op inzetten, op goud... en er zijn ook marmer en er zijn andere grondstoffen... en er is dat bauxiet waar ze ook meer voor kunnen krijgen... dan denk ik dat het wel wat zou worden. Maar dat hangt allemaal af van wat wij noemen... Eh, niet alleen behoorlijk besturen, maar ook daadkrachtig besturen... En, en iets willen. En de corruptie bestrijden, want dat, die, dat dat goud verkwanseld is. Dat lag vaak eraan dat daar gingen ze met zijn maatschappij zitten onderhandelen... met de mannen aan de ene kant van de tafel waren van hetzelfde advocatenkantoor... als die aan de andere kant van de tafel. En die waren het spoedig eens. En dat, daar voerde de Surinaamse staat geen wel bij. Ik ben ook bij zo'n goudmijn geweest toen ik in Suriname was in november. Ik werd ook uitgezonden. Ik, je weet niet wat je ziet ook. Nee. En de ja, illegale, want er is nu ja. ook een echte hè, van, uh, bij Rozebel. Ja, is, je vraagt uh, ernaar en je zegt: van hoe illegaal is dat? En ze zeggen: nee, nee, dit is allemaal legaal. Maar alles wat je ziet is zo'n beetje ja, ja, tussen de het is, regels door mensen. Dat gewoon... hebben ze misschien van ons geleerd: is gedoogd. Gedoogd. <laughs> wat een mooi woord. En ja. uh, wanneer gaat u weer terug naar Suriname? Nou, ik ben, uh, heb nu een plan voor een boek samen met iemand anders. En dat zou dus wel eens kunnen betekenen dat we volgend jaar weer een langere tijd erheen gaan. Maar ik ben nu bezig met een groot Proefschrift over de Nederlandse decolonisaties, dat moet eerst af. En ik dan... zei ik volgend jaar, nee, ik bedoel in de loop van dit jaar ja. natuurlijk. Goed, um, u had het net al over uh, dat ze in Suriname heel goed kunnen denken... van nou, wat vandaag niet kan, dat kan morgen altijd nog. Misschien heb ik dan toch wel een passend uh, lied voor u uitgekozen. Want het is uh, van Huub van der Lubbe en het is van oh. zijn uh, uh, ja, uh, gedichtengezelschap uh, ja. uh, Concordia. Dus ah. uh, ik ja. zou zeggen, laten we luisteren.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 Nog één en dan schuik ik uit. Dan glijp ik mezelf in mijn klad. Dan rammel me eens flink door mijn kaar. Ik breek mezelf af tot op de bodem. En trek me omhoog aan mijn haar. Keer mezelf in als de buit. Zelf, eindelijk bijeen. Pak het voor elkaar, heel anders uit. Morgen begin ik meteen. Zo zit ik iedere avond, weer neem ik mij allerlei voor. Zo kan ik niet langer.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 Blijf ik mezelf in mijn kwadden, en ik rammel eens spring door mekaar. Breek mezelf achter op de bodem en trek me omhoog aan mijn haar. Genoeg aan de toekomst gewanhoopt, genoeg om het verleden getreurd, voor een andere man. Als of er nog niks is gebeurd. Keer mezelf in als de buiten. Raak mezelf eindelijk bij. Pak het voor heel anders aan. Huub van der Lubbe met Concordia. Morgen begin ik meteen en ik heb een gesprek met John Jans van Galen. Nou, ook poëzie liefhebber bij ja. uitstek natuurlijk. Even, Huub van der Lubbe las gedichten voor, in, voor het Oog, voor de Nationale Gedichtenwedstrijd. En toen kondigde ik hem aan als zanger Huub van der Lubbe. En toen verzocht hij, of het hij niet wou zeggen... Zanger, dichter, Huub van der Lubbe. En als ik het zo hoor, heeft hij volkomen gelijk. Er is niet terecht recht op. Is dit een goed gedicht, dat hij op muziek heeft gezegd? Nou, het loopt als een trein. Dat vind ik altijd een eerste. Ook bij het kiezen van... Uh, sommige mensen vinden het niet zo belangrijk. Maar ik vind metrum, het moet echt... echt het gedicht moet beantwoorden aan de vorm van het gedicht. En, en de maat. En, daar. en het is... Uh, nou ja, het is, het is een tamelijk. Uh, er zitten niet veel diepere lagen in, zou ik maar zeggen. Het is een simpel, maar wel veelzeggend gedicht. Wel, wel rechtstreekse beelden die je uh, uh, aanspreken. Dat past wel een beetje bij Suriname, toch? Ja, zeker. Een land van veel dichters, trouwens. Veel, dichters. veel schrijvers ook, geloof ik. Veel schrijvers ook, ja. Hoe komt dat daar in Suriname? Ja? Het heeft een verbale cultuur. Uh, de geschiedenis van de literatuur begint ook met, met, met uh, orale, doorvertelde verhalen. En het is nog altijd zo, dat weet je. Surinamers vertellen elkaar ontzettend veel. En dat mondt nu in een jongere generatie uit. In een hoos aan... aan aan boeken. En ik moet eerlijk zeggen... dat ik de dichters in Suriname beter vind... dan de meeste romanciërs. Er is nog niet, stond vandaag nog een kritisch stuk in trouw. Veel Surinaamse literatuur, maar er is eigenlijk... nog niet zoveel uitgekomen. Maar wel, er zijn goede dichters. Srinivazie, Slory, dat zijn echt eh, opmerkelijke dichters. Weten wij als Nederlanders genoeg over Suriname? Ja, ik vind dat altijd zo'n beetje een standaardklacht van Surinamers... en ook van Antillianen trouwens. Het is een... Ja... Uh, hoeveel weten we van de geschiedenis van Indonesië... en dat zijn zoveel meer mensen. En hoeveel weten we van, van, van, van uh, de provincie Groningen... waar meer mensen wonen dan in Suriname. Ik vind het altijd... Er is ontzettelijk veel... Ze zeggen wel eens, er, er is zo weinig aandacht aan Nederland... dan zeg ik altijd, er zijn volgens mij per hoofd van de bevolking van Suriname... zijn er meer studies gemaakt en boeken geschreven... als je hier in het Koninklijk Instituut gaat kijken. Die, die, die bevolking is zo grondig bestudeerd, het zal nooit genoeg zijn. Zij hebben natuurlijk het idee, wij, wij Hollanders, wij Kaaskoppen... we begrijpen die mensen niet. Maar aan wie zich erin wil verdiepen... die vindt een uh, schatkamer aan gegevens over Suriname. Dat is... Eigenlijk niks in dat land wat niet, meestal door Nederlandse wetenschappers onderzocht is. Maar we dwalen een beetje af, want we hadden het over poëzie. Ja. Wat is er zo mooi aan poëzie? Wat spreekt u zo aan? Nou, dat is eigenlijk de, dat je een, een tekst leest, waardoor je opeens heel anders naar de werkelijkheid kijkt. Een, een, een, een, een beeld dat iemand schept waarvan je zegt van. Plotseling geraakt worden dat je denkt: zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken. En, en voor mij speelt sterk, dat geloof ik niet dat dat echt een criterium is voor, voor de grote poëzieliefhebbers, maar eh, emotie. Door de, door de combinatie van dat ritme, wat dus goed moet zijn, en de zeggingskracht van een dichter van die, die een emotie beschrijft in dat gedicht, komt het. Harder aan dan wanneer het, en, en, en dieper aan dan wanneer het in proza vorm beschreven zou zijn. Als u zegt van een, een, een gedicht geeft een nieuwe kijk, uh, welk gedicht uh, past dan eigenlijk het beste bij u? Um, nou, ik ben een groot liefhebber van de gedichten van Kopland. Die, die beelden uh, heel goed ook een beetje. Ook een beetje dat uh, dromerige landschap van die streek in nee, Maar is er een Groningen, gedicht dat over u gaat? Een gedicht dat over mij gaat. Ja, dat ken ik ook uit mijn hoofd. Dat is heel kort. Niet anders is de gang van ieder leven. Men raakt aan het eind van alle dingen los. Wat heeft mij even een geluk hergeven? Een nevelige einder, een verdoezeld bos. J.C. Bloem. Maar zover is het toch nog niet? Nee, maar het is wel die nevelige einde en dat verdoezeld bos. En dat je daar uh, gelukkiger van wordt dan alles waar je de hele week achteraan zit te jakkeren. Dat heb ik wel sterk. Ik ben afgelopen zondag nog in de Oostvaardersplassen gewandeld. En dan, uh, ik las het de parool. In het strijklicht zie je dan nog een hert lopen te razen. Dan is mijn, mijn dag, nee, mijn hele week wel weer heel erg goed. Is dat het geluk? Ja, dat is vaak het... Het geluk. Maar, niet het geluk. Het geluk is dat ik dat um, samen, met, samen met Corrie uh, zie. Ik bedoel, het geluk is natuurlijk... Je bent samen die. Maar Ik denk dat ik dat veel minder zou uh, ervaren en beleven als ik in mijn eentje was. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar u wandelt en u, u ziet uh, een hert. Terwijl, ja, ik heb u bestudeerd en ik heb gezien, u heeft talloze boeken... Geschreven. U heeft uh, voor de VPRO prachtige, lange interviews gemaakt. U presenteert al ongelooflijk lang met het oog op morgen. En ik ben één keer, toen we over mijn lijk aan het maken waren, door u geïnterviewd. Ja. En toen merkte ik ook dat u perfect wilde zijn. Er mocht geen versprekingen in de tekst zitten. Nee, uh, dat heb je goed gezien. Als er wel een verspreking in zit, kan ik echt nog slecht slapen soms. Afgelopen zondag, voor het eerst in twintig jaar, was ik het gedicht kwijt. Dat lag nog op het bureau. Daar heb ik echt slecht van slapen. En dan zegt zo'n redactie, wat doet het er nou toe? Nee, dat kan ik niet hebben. Ja, nee, maar dat kan u niet hebben. Maar als u een hert ziet, wordt u gelukkig. Maar u ja. kan het niet hebben bij één versprekingtje. Dan, wat, wat is dat dan? Ja, dat is toch een soort, ik heb het eerder gezegd... Een, hoewel, hoewel ik heel vrijzinnig ben opgevoed, een soort Calvinistisch perfectionisme... van het moet goed zijn, wat je, wat je straks zei, die opening. Dan heb je die opgeschreven en drie, vier keer gelezen. En je maakt er een verspreking van in. Een, in en dan is die voor mij eigenlijk bedorven. Maar dat hert, ja, dat heeft daar allemaal niks mee te maken. Dat uh, moet ook niet alleen daar lopen grazen, maar dat moet de, on, de ondergaande zon zijn. Weet je wat, dat is ontzettend cliché en haar zigeunermeisje-achtig beeld. Maar dat is wel erg uh, ja, zo'n hert onder de Hollandse luchten... waar de winterzon al ondergaat. Dat, uh, ja, dat stemt gelukkig, zoals Bloem ook schrijft. Dus u kan genieten en relativeren, maar niet in het werk? Nee. nee dat is, uh... Maar vindt u werken dan nog wel leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ik zit het liefst gewoon op mijn kamer en een kolom te tikken, of een boek, boekbespreking, of aan, eindeloos aan dat, uh, aan dat proefschrift te tikken. Maar ik ben echt, kan echt uit mijn evenwicht raken als iemand daar een, uh, de foute voorletters van een oud minister in uh, heeft opgespoord. Ja, dat vind ik heel vervelend. En dat. Uh, Terwijl je aan het werk bent, is dat niet dat is vaak achteraf. Vooral achteraf, als je denkt, nu is er niks meer aan te doen. En dat is mijn radio natuurlijk. Het is al uitgezonden. Je kan het niet verbeteren. In zo'n column, die, die, ik stuur mijn column altijd aan vier, vijf mensen op van tevoren. En die komen dan met die uh, correcties wel aanzetten. En dan kan je het veranderen. Maar op de radio is het uh, weg. Het is live. Gedaan, ja. En het moet ook live. Dat vind ik... Uh, dat is ook de kracht van het oog, dat het, dat het live is. We moeten een enkele keer wel eens met iemand die vroeg... naar bed moet iets opnemen, maar dat vind ik niet echt. En ik las ook wel eens dat u soms een gedicht al van tevoren opneemt, of niet? Ja, maar dat komt omdat wij, dat programma eindigt met het wat uh, ook vaak... Uh, vaak leuke, maar even vaak mislukkende rubriekje 5 voor 12. Mensen die nog, vaak mensen die iets merkwaardigs hebben meegemaakt... en nog niet vaak op de radio zijn geweest. En uit de hoofden van dat laatste nemen we dat vaak op... Nou ja, dan kan je meteen beter in, in einem Goose dat gedicht er ook achteraan lezen. Want dan kan je het programma mooi aansluiten op de tune. Laten. Het is allemaal technische praat. Nou, technische praat is ook een is perfectionisme dit. Ja, maar ik vind dat niet zo erg voor het, voor het gedicht om het op te nemen. Meestal doen we dat gewoon... Als dat 512 live is, doe ik het gedicht ook. Maar als we het opgenomen hebben, is het gedicht ook opgenomen. Nu zijn we gelukkig weer terug bij de gedichten... Um, want ik heb van u toen ook een, uh, een boekje gekregen, u heeft het ook nog uh, gesigneerd. Ik heb het toen gelezen en ik heb het uh, voor uh, vandaag ook weer veel dingen teruggelezen. Maar ik moet toch ook zeggen, het gaat toch ook wel veel over verlies en, uh, en, en dood? Ja, dat heb ik ook gemerkt, want ik heb twee keer zo'n selectie uit de gedichten gemaakt. En je kiest die uit op, op zondagmiddag of op zaterdag en niet met, niet met een thema in het hoofd. maar Als je dan achteraf die vele tientallen gedichten terugziet... dan blijkt, net als het gedicht dat ik net uit mijn hoofd... Dat ik, dat ik heel vaak verlies, ziekte, verloren liefde... dat dat de thema's zijn die me kennelijk het meest aanspreken. Maar dat, Zo ben ik niet op pad gegaan, maar dat zie je achteraf terugblikkend. Want al die gedichten zijn bewaard... en dan ga ik een selectie maken van honderd voor zo'n boekje. En dan blijkt dat dat thema... Als ik het uh, zit uit te kiezen, zich eerder aan mij opdringt dan uh, vreugde. Terwijl u toch een vreugdevolle man ja, bent. Ja, ik ben een opgewekt mens. Maar, maar ben, ben, ja, zeker? Uh, diep in, ja. zeker als u een hert ziet met een, met, met een zonnetje erbij. Ja. Maar bent u zelf ook veel bezig met uw eigen dood? Is dat het dan? Nee. Ik heb een hele goede vriend en die was er altijd verbaasd over. Jan Siebeling is dat. Dat is mijn beste vriend van de jeugd al. En die was altijd stom verbaasd. Die, die denkt elke ochtend als hij opstaat aan de dood. En die vroeg mij dat ook altijd of dat zo was. En dan zei ik, ik denk eigenlijk nooit aan de dood. En dat zou hij eigenlijk niet geloven. Maar ik moet zeggen, dat is wel een beetje uh, veranderd. Dat was Tot vijf jaar geleden was dat, was dat nooit iets dat je afvroeg van... Uh, hoe zal het gaan aflopen? En, en ook de vraag van wat, hoeveel, hoeveel jaar heb ik nog en wat kan ik nog doen? En wat wil ik nog doen? En daar moet ik selectief in worden. En, en ja, hoe zal ik aan mijn eind komen? Ik bedoel, dat, dat, dat had hij kennelijk altijd al. En ik heb het pas een paar jaar dat ik daar regelmatig bij stilsta. En, en beangstigt dat? Nou, ik... Uh, uh, ja, ik denk, wat, wat beangstigd is het in perspectief van dat je dement of zo zou worden. Dat vind, vind ik echt heel beangstigend. Ontluistering. Het is wel een beetje, ja, je schijnt het niet, je hebt het niet in de hand. Dat is juist beangstigend, je kan er ook weinig tegen doen. Behalve zo actief mogelijk blijven. En daar voldoe ik geloof ik wel aan, aan die voorwaarde. Of nou net op tijd sterven. Ja. Maar laten we vooral even kijken naar uh, de plannen die er nog wel zijn. Ja. Zijn er nog, heeft John Jans van Galen nog dromen? Zijn er nog dingen waarvan hij denkt van, ja, maar dat moet echt nog. Ja. Nou, daar had ik het gisteren over met iemand. Dus, ja, Zo'n, uh, ik heb nou dat uh, proefschrift geschreven, is bijna af... over alle Nederlandse dekolonisaties onderling vergeleken. Maar dat is natuurlijk pro proefschrift, wetenschappelijk, uh, abstract... Uh, hoewel er een editie komt met allemaal mooie anekdotes en verhalen. Maar wij dachten, gisteren sprak ik met een man en die zei zo'n boek als die David van Rijbroek heeft geschreven over Congo. Waarom bestaat dat er niet? Over Indonesië of, of over Suriname. Suriname. He, dat ja, ik heb me je... al zo vaak afgevraagd. Ja, dat bestaat er niet. Ik bedoel, er zijn heel veel goede wetenschappelijke werken over Suriname geschreven. Er zijn ook veel impressionistische boeken... zoals van Annie Ramdas en van Jeroen Trommelen. Maar een, dit boek, dat research combineert met reportage... Ja, dat is... En uh, zo goed beschreven en zo goed ja. in taal gevat. Niek, niet voor niks gelauwerd en veel prijs gekregen. Ja. Dus u gaat daar morgen dus dat... aan beginnen, als het aan u van der Lubbe ligt. Als het uh, proefschrift af is, dat is nog een, uh, bijna af. En dan moet het goed gekeurd door een promotiecommissie, maar daar uh, heb ik goed vertrouwen in nu. Nou, dan zou u mij en ik denk vele lezers en ik denk ook vele, lezer, of, uh, vele luisteraars... en vele luisteraars in uh, Zuidoost ook veel... Plezier mee doen. Maar u zou maar nog een groter plezier uh, doen... als u toch, uh, we zijn bijna aan het einde van deze overnachting... een uh, uh, gedicht zou willen voorlezen uit uw boekje... wat u zelf heeft samengesteld. Ja, uit de bundel met het oog op morgen. Van Vazalis, moeder. Er was niets, dacht ik altijd, denk ik nog, dat je niet kon. Heel mooie pakjes maken, ritselend met bruin papier de stroeve open opendoen, monden verbinden, gireren, condoleancebrieven schrijven, voorlezen, spreken in vijf talen, bijna verdronken honden uit het water halen, levendig luisteren naar langdradige verhalen. Maar bij het einde van het lied zei je... Ik kan het niet, liefje. Ik kan het niet. En je bedoelde doodgaan. Uren door het mullenzand gestrompeld. Hou zoekend met je hand. Ook dat heb je tenslotte toch gekund, beminde. En aan het strand zal ik je later vinden. Laat me je vinden. Je kan het toch. We zijn begonnen met, de... met uw moeder. Ja. En we eindigen ook weer met een gedicht over moeder. Dat is dan toch mooi? Dat is mooi. Wat een prachtig gedicht. Dat is een heel mooi gedicht, ja. Klopt het ook bij u? Nee, mijn, bij mijn moeder. Nee, die is op een bewonderenswaardige manier aan een hartstilstand overleden. Dat daar teken je voor. En die was nog uh, ontzaglijk. Die was 75 en die zei altijd, ik doe werk met bejaarden. In dat opzicht lijkt ze wel een beetje op mij. Hoe, hoe oud was ze toen zij stierf? 75. Oh ja. En die 75 verjaardag heeft ze, net als ik, onlangs mijn 70ste nog groots gevierd. En een paar maanden daarna was ze ineens dood, op een zaterdagavond. Dus... Daar tekent u ja. ook voor. Daar teken ik voor, ja. Wat brengt de dag van morgen? Morgen. Dan gaan we een wandeling maken in de buurt van Austerlitz. Voor, de, voor mijn wandelrubriek, maar ook voor ons genoegen. Dat is mooi mooie van die rubriek. Het combineert genoegen met werk. Dus dat lezen we dan weer uh, aanstaande zaterdag in het paroolbreek ja. aan? Ja. En, en, uh, en dan het oog op morgen. Wat uh, kunnen wij verwachten? Meestal ga ik dan rechtstreeks door na zo'n wandeling. Even een hapje eten in, in Hilversum, want om nou eerst naar huis te gaan. En wat we kunnen verwachten is een uh, uitvoerig gesprek met uh, Nico Telinde... die uh, het boek Jozef heeft herschreven, hertaald... en dat overal opvoert in, uh, in zalen. En daar is nu een, uh, een uh, DVD van uh, uitgekomen. En een gesprek over één jaar na de ramp op Haiti... met iemand die daar heel uh, woont en nu in Nederland is en, en ons kan vertellen waarom anders dan met de tsunami... eigenlijk er nog niks meer aan een wederopbouw van enige betekenis uh, heeft plaatsgevonden. Ik uh, wens u vanmorgen uh, buitengewoon een mooie uitzending van het uh, Oog op Morgen. Ik ga zeker luisteren. En vanmorgenochtend een uh, mooie wandeling, een gezonde wandeling... en hopelijk ergens nog een hert. Kijk ja, <laughs> dankjewel. Oké. Okay.